Ik kan niet langer hiermee doorgaan. Ik heb mijn grenzen vaak verlegd. Het is nu beter dat je weggaat. Alles is nu wel gezegd. Ik zal proberen te vergeten. Het is te laat, het is voor. Van mij. Ik laat je gaan, al is er niemand.